De RC de jong met het NOS-journaal. Het Israëlische leger denkt in de Gazastrook nog ongeveer twee maanden nodig te hebben om de eerste fase van de oorlog af te ronden. Dat staat in een rapport waar de Amerikaanse nieuwsite Axios over schrijft. Het leger denkt dat het nog drie tot vier weken nodig heeft om de operaties in de stad Canjounis in het zuiden te voltooien. En dat daarna nog eens drie tot vier weken van intensieve gevechten volgen. In een woning in Rijnsburg zijn twee mensen overleden... vermoedelijk door koolmonoxide. De brandweer vond de twee lichamen aan het begin van de middag... na een melding dat er iets aan de hand was in het huis. Wie het zijn, is nog niet bekendgemaakt. Koolmonoxide komt vrij bij de onvolledige verbranding... in bijvoorbeeld een kachel of cv-ketel. Jaarlijks overlijden vijf tot tien mensen door koolmonoxidevergiftiging... zegt de brandweer. Die adviseert altijd goed te ventileren... en koolmonoxide-melders in huizen op te hangen. SP-leider Lilian Marijnes is opgestapt. Op X schrijft ze dat haar partij na de teleurstellende verkiezingsuitslag... behoefte heeft aan een nieuw gezicht. Ze treedt terug als fractievoorzitter en als Kamerlid. Sinds Marijnes in 2017 partijleider werd van de SP... heeft de partij bij verkiezingen zetels verloren. Bij de laatste, vorige maand, verloor de SP er vier... en kwam de partij uit op vijf Kamerzetels. Om jongeren te laten stoppen met veeps zijn meer maatregelen nodig, zeggen artsen en deskundigen. Vanaf 1 januari is de verkoop van e-sigaretten met een smaakje verboden. Maar volgens deskundigen is het nog maar de vraag of dat zal helpen. Zo is het onduidelijk of het verbod gehandhaafd kan worden. En bevatten de veeps nog altijd verslavende stoffen. Het weer, veel plaatsen regen, plaatselijk ook veel neerslag. Het is 6 graden in het noorden tot een graad of 11 in het zuiden. Vanavond vanuit het westen droog, maar in de loop van de nacht weer regen en veel wind. minimaal rond 7 graden. Morgenmiddag even wat droger. Het blijft zacht bij een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 We dit keer niet meer tegen. Die heeft toch niks veranderd Dit is precies zo 6.9. Zie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 Zonder jou is het thuis zo stil. Mijn bed is ook kil. Zonder jou. Wij echt niet verdriegen. Als zei jij vaak iets anders tegen mij. Jouw woorden zeggen niet anders dan jouw ogen. Maar jouw vlek vertelt de waarheid tegen mij. Jij kan niet vliegen. Tegen mij, want jouw ogen vertellen alles tegen mij. Jouw ogen! Jouw ogen. Kunnen de mens haast niet bedriegen, want ogen spreken de waarheid van je ziel. Mensen, soms meer dan duizend woorden. Een paar ogen, vertel je tot soms wel meer. Jij kan niet liggen of bedriegen tegen mij. Want jouw ogen. stralen, maar ook over verdriet Ze zijn voorbij gevlogen, ik denk er van kan terug Ik heb ervan van genoten, wat ging die tijd toch verleurd Ik kende al jouw liedjes, ik zong ze zo vaak mij En in mijn mooiste dromen, zag ik ons met z'n tweeën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 al zoveel jaren Muziek maakt de ons één En vrienden voor het leven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 Jou te raken met elke liefdespeil die ik in jouw hartje schiet Ik ben gek op jou Een beetje meer hoef je niet zoveel te zijn, want jij brengt alles onderscheid. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,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 je, bespel je met mijn tanden op je slipje Je dip je als een chipje, shit, moppie, ik dig Ik neem je in mijn armen en flip je Het is de wereld van een man In het universum van een vrouw En dan besef ik moppy allemaal door jou En ik weet dat je de pijn van de liefde kent Je hart gebroken door de zoveelste lieve vindt Je kijkt me aan en zeg je weet niet wat je moet met me Maar serieus moppy je weet niet wat je doet met me En het is simpel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 ik je niet meer uit m'n koppie, Ik heb mijn hart zo vaak kapot gemaakt Maar ik weet zeker nu dat God bestaat Ik zag je staan, zag je dus meteen zitten Voelde in een flits de vonk en dus meteen hitte Het was voor mij alsof de tijd even stil stond, m'n hart op tilt stond Waar ik eigenlijk wel chill vond Twee blikken, één gedachte Is wat ik dacht toen ik zag dat je even aan me lachte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 Moppie, moppie, moppie, ik jou helemaal topie, ik ga geen meer like uit mijn kopie.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 je vrienders in je buik Door de mobies Al de deur op uit Voor de moppies, Dat ik zo lekker uit Voor de moppies, Ik woon niet in mijn zijt Voor je mobie, mobie Ik vind jou helemaal topie Ik ga je niet meer uit mijn kopie Oh moppie, oh, oh. moppie, moppie, mobie Ik vind jou helemaal topie Ik ga je niet meer uit mijn kopie Be more, be more, be more, be more. Jump in the mattock. Yeah, need No matter where she goes ZANG Ritme van Zandvoort op 106.9 ZFM. Moet ik bij je blijven? Of doe ik jou daarmee verdriet? Ik voel geen liefde meer, maar ik denk dat jij dat niet ziet. Ik probeer wel leuk te doen en er voor jou te zijn, maar van binnen voel ik eenzaamheid en pijn. Je wil me wel begrijpen, maar je bent niet meer geïnteresseerd. Ik wil wel van je houden, maar alles dat gaat zo gevozeerd. De schade is veel groter dan ik ooit denken kon. Ik wil alles wel vergeten, maar de vraag blijft waarom. Want je mag. Je houdt me vast, je do En dan voel ik mij een egoïst Als ik zou kiezen om weg te gaan Jong check, Jong op z'n tot de ochtend oh. Niet gek, doe je dans, tochten Jouw kent me Zo vies, net een uur voor de kosten Heel fris in de wit, laat het flapperen Wild taste in de bek laat het klapperen Best ik wil vlees, maakt het sappiger In bed met je zus, maakt het grappiger Wow, voor mij zo gewoon Dames met vriendjes en mijn telefoon Ik hoef niet te letten, ik hoef niet goedkoop Je vrouwtje wil mij, want ze ziet hoe ik loop Hey, ze wil de beste Maar ik ben boy, kon niet testen Joggen voor die estafette Maar een domme jongen kan niet lusten Oh my god On the bitches cooking at a squad, saying, oh, my God Peace and the guys, man, drop, yeah Oh, my God 100 oh, wow. breaches cooking at a squad, saying, oh, my God oh, wow. En die met die drop. Hey, yeah. ben een jongs, ben een toms, ben met iedereen Pull up met een gang, ik kom niet alleen Sta in de tel, voor mij geen probleem Druk op het toetsen uit mijn systeem Dollen of tommen dan zijn game Ze blijven proberen, maar zie er geen een Jong volwassen, maar zoals nog een spin. Chick zo lastig als een blok op mijn been Ik heb geen idee waar ik dit met toe Maar ik wil alles binnen afzienbare tijd Is je lieve jongen uit de ijstijd. Ja, af en doe op je tijdlijn Met een squad vol met guidelines Fake news show, it's a fine line And heal a fine wine shit that is on my mind Oh my god Honey bitches cuckin' at the squad saying oh my god Peace and these guys with they drop Yeah Oh my god Honey bitches cuckin' at the squad saying oh my god Peace and these guys with they drop Yeah Elke dag steeds afgevraagd waarom Maar niets of niemand heeft het antwoord kunnen geven Waar moet ik nu in Gods naam in geloven Nu er een einde is gekomen aan jouw leven Ik kan het nu ook niet begrijpen het is niet eerlijk, zo is het leven, maar dat wil ik nu niet horen. Alles geprobeerd, gehaald, gevochten en uiteindelijk toch kansloos verloren.